Bij een Russische droneaanval op de Oekraïense stad Kharkiv... zijn zes mensen om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. Ook zou er tien gewonden zijn. De aanval was vlak na middernacht. De Oekraïnse president Zelensky zei eerder deze week in een interview... dat Kharkiv zich het meest waarschijnlijke doelwit is... van een nieuwe Russische aanval in mei of juni. De Utrechtse studenten die vorige maand op een zogenoemde bankalijst waren geplaatst... hebben nog dagelijks last van de gevolgen daarvan. Dat zeggen ouders van de vrouwen tegen Nieuwsuur... Leden van het Utrechtse Studentenkoor verspreiden de lijst met namen... foto's, adressen en telefoonnummers van de studenten... en daarachter stonden seksueel getinte commentaren. Twee mannen van twintig werden woensdag aangehouden... voor het verspreiden van de bangalijst. Ze worden verdacht van belediging, smaad en laster. Duikers hebben in de Verenigde Staten het lichaam gevonden... van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de stad Baltimore... in het oosten van het land. Het is een wegwerker... Kort na het ongeluk, ruim anderhalve week geleden... werden al twee lichamen geborgen van andere wegwerkers. In totaal kwamen zes mensen om het leven. Na drie van hen wordt nog gezocht. De brug in Baltimore stortte in... nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was gevaren. Het weer zonnig, soms wat sluierwolken. Het wordt 20 tot 26 graden bij een stevige zuidenwind. Morgen ook zon. In het zuidoosten kans op wat regen. En dan yeah. op 18. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja, Toebak leeft op de radio. Fijn de toestel op aanstaan. En het is zonnig in Zandvoort. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. ja samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, zeker. Het ja, is een hele oude, krastige plaat die nog steeds hier draait. Ongelooflijk. We zijn vandaag weer met z'n drieën. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb de zon meegenomen vandaag. Ja, ja het, schijnt, van. het schijnt vandaag een hele warme dag te worden. Ja. Ja, Als je te werd... wil, moet je naar Spanje. Het is het een Franse koellaag. Een koelt in, in Spanje? Ja. Oké. Okay. Nou, goed, daar ga ik niet naartoe. Oh. Nee, maar lekker fijn dat het een mooie dag wordt. Dus dat uh, trekt er vast voor heel veel mensen aan die naar Zandvoort toe komen. En uh, vergeet het parkeer eten niet, hè? Ja. Dan kan de gemeente weer zoveel leuke dingen van doen allemaal. Oh. Festiv Festiviteiten organiseren. Dus ja. Uh, ja, dat is mooi om te weten. Nou, dus de afgelopen week allemaal bij blijven nou. hangen? Ja, de zomertijd hè? Ja, daar oh, zijn we er weer. Heb je er een beetje last van gehad? Ja, een beetje. Ja? Ja. En je had altijd al vroeg op. Ja, maar, maar dat is nu nog een vroeger. Ja. Maar ik moet zeggen, doordat je maandag vrij had... heb ik er veel minder last van gehad. Ja. Want als je al maandag gelijk had moeten werken... Ja. Oh ja. Dan uh, was het toch zo'n... Oh, moet een uur eerder opstaan, weet je wel. En maar dat het hoeft gewoon... niet. Nee, nee. Je hebt een bonusdag gehad, toch? Ja. En uh, 1 april natuurlijk. 1 april. Alle grappen zijn langsgekomen. E even een... Uh, heeft, is er nog een grap geweest ja. waar, je, waar nou, je last van hebt gehad? Nou, zelfs? ik niet, maar door een roosje ook niet. Dat nee. is dus echt waar, hè? Op 1 april, ze, ja. heeft, een, ze heeft een metamorfose. En iedereen dacht dus dat het een 1 april grap is. Oh? Maar ze heeft dus echt een metamorfose. Ja, dat klopt. Ze wel duidelijk. boebi's. Ja. Oh, nou, ja. Nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik zou er mee teruggaan. Want? Nou, ik vind het ze wel vrij laag hangen, hoor. En dan ligt ze ook nog. <laughs> ik denk, als ze gestaan, staan, dat ze helemaal op de buik hangen. Oh, dus ik denk, oh, dat oh. zou ik niet willen lijmen zijn. Ik oh, ga terug. Maar het leuke ervan is, het heeft zelfs het Amerikaanse nieuws gehaald. Echt waar? Ja, Sleeping Beauty gets shocking boob job at the theme park. She's going to start an OnlyFans. De hele wereld is erom gegaan. Gaat ze bij OnlyFans? Ja. Geweldig. Ken je dat? Dat ik wel een hele goede. Ja, nou ja, ik heb er nooit geweest, maar. Maar we waren trouwens op het werk, dat vond ik ook wel. Was ik er met boter en suiker ingetuind? Ja? Dus toen was dat zo van. dat de Tweede Paasdag niet langer een feestdag was. Oké. En okay. uh, er dus, uh, was ook echt zo van, Maar Maar Tweede Pinksterdag wel. En dus we hebben toen wel uitzitten zoeken. En nou, het was gewoon niet zo. Maar voordat we door hadden, dat het 1 grap was, dat duurde heel lang. Ja. ja. <laughs> nou ja, het zat er een beetje. Had jij hem door in de ene? Nee. Nee, jij dacht ook, goh, ja. ja, dat gaan we weer. Ja, nou ja, het is ja, hier, uh, ook een beetje in de lucht natuurlijk. We hebben zoveel verschillende geloven. En het Pasen, daar ga je, krijg je nog vrije dagen voor. Hoe, hoe is het met het andere geloof dan? Daar mag je toch ook wel vrije dagen voor krijgen. Ja. Dus laten we Pasen en Tweede Kerstdag inleveren. En dan gaan we ergens anders nog ja, een, pinkster een Pinksterdag creëren. Een Pinksterdag ook. Pinksterdag ook inleveren. En dan gaan we er anders nog iets leuks creëren. vaak inleveren. inleveren. Ja, ja ik weet, het maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Ik denk, als dat nou de, de ruimte geeft in deze maatschappij, dan ben ik helemaal voor. Goed, straks onder andere de geschiedenis en de Zandvoortse berichten. Hier en daarna ook weer een nieuw plaatje. Ja, leuk hoor. Meneer is hier, Bella en Sebastian. Goud van Oud. Honey, So I never forget you in my prayers I never have a bad day to report You're my picture on the wall You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to When I get in from my work You are my girl you don't even know it I am living out the life of a poet oh, I am the jester in the ancient cold And you're the funny little frog in my throat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 I do it 2006. Bella en Sebastian en ooit opgericht door Stuart en Stuart... Hè? ja, Stuart Murdoch en Stuart Deven, die hebben het ooit on, uh, on, uh, ontwikkeld... deze band uh, Bella en Sebastian en uh, ze hebben leuke plaatjes gehad... en dit was er één van hier in de zaterdagmorgen... vandaag in de Telegraaf een groot stuk te lezen over de emigrant... ja... Er komen zoveel wel emigranten en van die uh, mensen naar Nederland... en die bezetten onze huizen en de huizenprijzen gaan omhoog. En weet ik veel allemaal, dat moet echt veranderen. En ze willen van, wat was het ook al, maar 1,1 miljoen emigranten die hier komen werken... en onze baantjes afpikken, ze altijd en de huizen bezetten. Moet, willen ze terug naar 500.000. Oh? Ja, nou... Heel heb vast... je het nou over Europa 1,1 miljoen of echt alleen over Nederland? Dat kan dat niet. Nee. We uh, nee, waren toch 88.000 in Nederland? Nee, in Nederland zijn het 1,1 miljoen mensen die hier komen werken. Oh, komen we er, ook die komen ver. Ook de experts. Hier, zijn zo, experts ja, ook. Ja. Oh, okay. ja, experts zijn. heb je meteen van die mensen die dan hele dure huizen bezetten. Weet je wel. Die ja. dan een huis uh, huren voor dus 2500 euro per maand. Weet je wel. Ja. Maar er zijn ook nog andere soorten migranten aan de gang. Weet je Polen bijvoorbeeld in de tulpenindustrie. Of uh, in de horeca. zijn er heel veel mensen werkzaam. En als je die zou weghalen. Dus je zou dat verminderen naar 500.000. Dan krijgen we de boel niet sluitend. Nee. Dan krijgen we, kan de boel niet draaiend ja, worden. Maar die helpt ons dan op het terras, hè? Ja, dat Is bedoel ook ook... ik. En in de keuken. En we maken een gerechtje kwaad. Qua... wie steekt onze asperges uit? Nou, vooral in de landbouw hebben ze heel veel mensen nodig. En uh, ja, ze zeggen ook van het is wel zo dat de werkgevers hebben wel de lusten van deze werknemers, maar niet de lasten, want het schijnt toch dat de maatschappij hier gedeeld voor betaalt, oh. voor deze migranten. Dus daar moet ook iets aan gedaan worden. Maar, maar dat doen wij toch ook al? Want wij betalen toch al belasting? Ja. Dus wij, ja. Nee, nou ja, direct goed. doen we iets goeds. Ja, dus daar moet wel naar gekeken worden, moet op een andere manier gedaan worden. En er staat er onder andere een man in uh, Johan uh, Komen uit uh, Enst. Die zegt, uh, ja, er lopen hier echt elk uh, jaar een uh, twintigtal polen rond. En die, uh, als die niet komen, dan kan ik mijn bedrijf wel opdoeken gewoon. Zo. En daar zitten bij, een paar mensen bij... die zijn echt wel hoger opgeleid. Die mogen dan op de trekker. En de, de, de anderen, die staan echt op het veld bezig. En soms zijn heel gezien dat die dan gewoon een paar maanden werkt. En ja, ik maak daar dankbaar gebruik van, Zeg je. Wij zeggen zelf van de tulpen van die... bloemen, dat hoeft niet. Dat zeggen we toch altijd. Een stelletje van die bloemen in een vaas. Dat is helemaal niet nodig? Dat gaat op binnen een paar dagen ook dood? En we geslepen die bloemen over de hele wereld houden ze op. Koop gewoon een plantje, zeg ja. ik. <laughs> nou goed, het is een hoop te doen over de emigranten waar de economie op leunt. En uh, daar kunnen we echt niet van af, blijkt. Hmm. Ja. Dan weet je dat. Oké, okay, ja. er is een, uh, heeft een verkeersongeval plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Ja. Maar dat was een vrachtwagen met honderdduizend zalmen. En die raakte van de weg. Ook oh, zie je het, ja. En die landde dus op zijn kant naast de rivier. Een groot deel van de vissen wisten overleven. En, uh, want die vissen die, uh, wisten toch nog uh, in het water te komen. En uh, ze, ze, ze, ze zeggen ook al van, uh, van. Ja, er zaten nog zalmen in de tanken uiteindelijk. En een deel van de vissen was langs de rivier gestorven. Maar de rest. Zoiets van 77.000 oh. vissers zouden het gered hebben. Die spring spring spring, spring ja. plons. En ze denken dus dat ze terug naar de oceaan zullen zwemmen. Waar ze dan als volwassen lezen te gaan paaien. Dus uh, nou ja, de jonge vissers worden normaal gesproken na de kweek. Per tanker vervoerd. Maar ze zullen wel gauw heel gezond worden. Want uh, ze, ze zijn niet zo heel gezond in die viskwekerij. Het okay. zijn dan een soort uh, zeeluis te zijn. Die vreet zalmhoofden aan tot de schedel. Hmm. Dus uh, maar ja, deze zullen dus dan wel, doordat ze vrij in de zee zijn, ja. en dan wordt het al. De zee natuurlijk wel heel uh, helend en genezend. Dus. Wat oh. mooi, ze ontkomen aan hun Ja, lot. Ze, ze ontsnapt. Wordt er nog uitgezocht hoe het ontstaan is? Dit? Dus die is er een van de groepering die iets op de weg heeft gelegd, door deze vrachtwagen op stand gegeven? is een of zo? Ja. Hmm. Dat je denkt, ja. ja, nee, nee, volgens mij niet. Nee? nee, gewoon een ongeluk van de chauffeur. Oh, die is maar jongens, dan, ik denk ook van ja, weet je, het is toch gewoon een beetje zielig. Hmm. Maar ja, zielig? Sielig is ja. als je doodgaat. Oh, deze gingen bijna dood. Ja, dus ja ze zouden waarschijnlijk... Kijk, uh... Heel vaak wordt iets als heel gauw als... Oh, zielig! Ja, zielig doen we niet aan. Kop ga weg. gelijk nee, we gaan lekker door. Ja, vertel. De accijns op de bak is uh, flink verhoogd. Ja? Ja, pakje sigaretten kost nu gemiddeld 11,10 euro. <laughs> Sorry, ik moet altijd lachen. Maar hoeveel sigaretten zitten er tegenwoordig in? 19 of 20? Wacht 8. even. Eén pakje sigaretten ja, is ja. 11 euro. 20. Hey, 11,10 euro. 10. 11 oh. 10. Jij ja. wil hem meteen even weer doorstellen. In Duitsland, daarentegen, kost het 10 euro. Want nu gaat iedereen naar Duitsland. Duitsland. Halen. Het is veel ja, goedkoper. Halen. Moet ja. je wel in één keer 100 pakjes want dan schiet het niet op. Hè? Oh ja, één sigaret is 50 cent dan. Ja. Een, beetje. Nou, en een pakje check tegenwoordig van 50 gram kost nu gemiddeld 24,62 euro. Ongelooflijk. En dat hè? was 15 euro. Wat? Dat, Het is is is dat, in, dat is gewoon in de week... Is dat, uh, oh, die gasten baalden gewoon dat ze niet twee pakjes hebben gekocht... in plaats van één. Precies. Ja, ik doe even één pakje hoor. Ik heb even niet zo Wat? Moet ik twee keer zoveel betalen ja. bij. Dus nu gaat iedereen, uh, behalve boodschappen doen in Duitsland... en tanken nu ook uh, nog meer sigaretten kopen. Ik, en stoppen stoffen met roken, want dat is de mm -hmm. bedoeling. Ja, nou, dat dat lukt wel werkstof. op deze manier. Nou, volgens mij nou, ja, wel. Ja. Moet nou, je gelijk 50 euro voor de pakje doen. Als je een pakje check mag, moet halen... Ma mag, ik, mag, ik zeg maar. oh. mag ik dan nog één keer even terugrekenen gewoon even naar de euro? Doe maar. Dat 11, 11 altijd, euro 10. Ja, 11 euro 10. Dat is gewoon echt... 25 gulden? 25 gulden gewoon. Voor een pakje sigaretten. En die andere... 60 gulden. Hebben jullie gerookt vroeger? Ja, ik genau. rookte een pakje sjek en een pakje sigaret in de week. Door de Zelf. week check en dan zie ik ik een pakje sigaretten oh ja. Nou, ja, hartstikke idee. Maar ik vond het ook altijd wel veel uh, geuriger, de check altijd. Ja. Een sigaret was wel weer Ik zie het mogelijk. je ook zo doen op een of andere manier. Ja, ja, ja ik ja, kon heel goed, goed, goed, goed, goed, goed draaien. Dan zie ik, uh, misschien, waarschijnlijk en, heb ik ook een feestje waar eens gezien dat jij een ding is van. Ja, maar ik zeg ook wel als dat iemand een check heeft, dan zal ik een sigaretje voor je draaien. Ja. En dan draai ik hem. En dan zeg ik ook, ja, ik heb jaren met cabelleren gewerkt. En dan zit, ze, ze, ze twijfelen dan als ze er zo van. Want ik zeg het heel overtuigend. Ja, goed. Het zou wel leuk zijn dat die mensen die allemaal van die uh, shaggies uh, of uh, sigaretten roken... ...dat ze het even bewust gaan doen. Hè? Want ze doen het soms gewoon in een auto... ...of gewoon fietsen. Met één hand, hè? Met in één een auto. hand. Dat vind ik ook van, wel, wel knap. Nou, gewoon bekeuring erop. Nog een extra bekeuring erop. Goed, straks de zandwoordse berichten. Eerst maar even hier. 21 Pilots hebben jullie we het nieuws uit. Het is altijd onvoorspelbaar. Het is een beetje veraggeneerd altijd, vind ik het. Next semester... Taste test of what I hate less. I don't wanna be here, start fresh with a new year.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 If you never notice me, will I disappear? The neighbors will come Ken Harper-Jones. Je hebt veel van dit soort dames die muziek maken. Oh jeugdjes, dit stigmatiseren. Nou, dat weet ik. Ik vind gewoon lekkere muziek. En het is boombox. Er zit ook een heel ontwapenend videoclipje bij. Dat je toch al grappig. Echt Ook een beetje zo'n... Zie klein meisje? Die staat te roken in een of andere bar. En dan krijgen ze wel de barkeeper zover. Om met haar leuke dingen te gaan doen. Daarvoor trouwens de nieuwe plaat van 21 Pilots. Clancy Kle klein heet de plaat. En dat staat op Next Semester... En het is een grappig videoclip. Met allemaal studenten in de zaal. En dan staan ze daar te springen. Want het zijn echt twee van die ADHD'ers. En uh, die uh, zingen dan over de next semester met stukjes tekst. I heard something think. I heard certain things. Ik heb bepaalde dingen gehoord. Het is echt een studentenband. Want het gaat over het next semester. Dus ze hebben misschien bepaalde dingen gehoord. Ik weet niet of er ook lijsten circuleren. Bepaalde lijsten met namen erop. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Je doet van uh, benga. Uh, benga. benga. Ja. Kijk even naar rechts. En, heb je het ook opgestaan op ooit op een benga lijst? <lacht> <lacht> ja. Heel lang geleden denk ik. Nou, nou ja, dankjewel. Ja. Oh, misschien sta je op het dark. Ik ja? De granny benga. De granny benga. Nee, ja, nee, maar, nee ja. ik, ik hoorde wel dat het wel echt wel heel verontrustend is, maar die vrouwen meemaken ook gewoon die gasten, hmm. die blijkbaar wordt zo'n lijst, uh, was, was het binnen 24 uur, was die 10.000 keer bekeken en sommige vrouwen worden op straat echt aangesproken. Oh ja, zelf die bengelen. oh geil. En ook worden ze nou, opgebeld. Staan er bij dan? Dus ja, bedoel, dat blijkbaar. Is... Oh. Blijkbaar. Telefoonnummers staan erbij. Oh, en uh, er alles en nog wat. Het begon dus ook als een, iets leuks. En waarschijnlijk in de vorige eeuw kon het ook. Dan stond er een lijstje op de prikbord. Oh ja, nou trek hem er maar weer even af. Dan wordt er binnenkort weer een nieuw opgehangen. En nu staat hij op internet. Je kan iedereen... Ja, ja en die kan je er niet aftrekken. Ja. Nee. Maar ja, toen toch ook zo'n dame... Die, had een, uh, die was echt tot Amerika doorgedrongen. En die had zo'n uh, bordje voor de deur... Ze steeds een blijven liet vallen. Van wist je dat? En waarom zet je mij uit de lijst? Hoezo dan? En ja? het was, uh, je hebt zelfs Amerikaanse media gehaald toen. Oh, wat, ja, ik het weet Was ik uit, wil... uit, uit Groningen was die dame. Ja, klopt. Ja, en Dat je ja. denkt van ja, weet je waarom? Dat was een beetje gesroeid op het videoclubje van uh, Bob Dylan. Met, die, die liet ook van die blaadjes vallen ja. met teksten erop. Daar was het op gesroeid. Dat maakte ja. wel indruk toen Jan. Ja, zeker. Ja. ja, dat maakte wel indruk. Ja, klopt. maar het is ook natuurlijk niet normaal dat die, uh, dat die mannen, die kunnen allemaal van die... Uh, ik hoor lied aanheffen. En als de vrouwen dat doen... dan zijn het sletten en zo, weet je. En die mannen zijn heel stoer. De, het yeah. klopt gewoon van die kant en nog steeds niet. Je nou, bent zo heftig aan het studeren... Ik wil gewoon helemaal terug naar het bezalen. En wat is het bezalen? Jonge meisjes. Dat is het verschil. Nou, dan gaan we daarover praten. We jonge meisjes zijn. Weet je wel, over zo'n hele slappe feest. Dan ga je soms ook over niks abonneren. Dat je alleen maar ja. denkt... Oh, neuken, ja, neuken. <laughs> lekker, joh. Weet je, het is zo basaal geworden. Je. Ja. Dan, ja. Dan wordt dat het, denk ik. Ik ben er nooit bij geweest door mijn studenten. Is er nu bij de studentenvereniging geweest? Nee. Nee? Nee. Nee, ook niet. Oké. Okay. Nee. Nou, ik stel me zo voor dat het zo gaat. Maar ik kan daarna zitten. Mm. Dus, vertel. Nou ja. Te weinig huizen voor te veel mensen. Nou, we, we kennen ja. het onderwerp allemaal. Ja. Maar het is een van de grootste landelijke uitdagingen van dit moment. Dus er wordt veel gesproken over zo snel mogelijk... zoveel mogelijk woningen te bouwen. Maar volgens woningmarktdeskundigen is er een veel efficiëntere manier. En dat is, vertel. Nou, Volgens experts moeten we de oplossing niet zoeken in bijbouwen... maar in het delen van bestaande woningen. Ja. Dus je gaat met je zus of ja. met je broers samenwonen. Ah, ja, hallo. Precies. <laughs> Nou ja, op zich, in de verander mag hij. Nee, maar op zich denk ik wel van, uh, dat er gezinnen dan in die, in die grote landhuizen waar er een zo'n dame in er eentje woont. Hmm. Dan denk ik van ja, er kan makkelijker gezin bij. Weet je wel? Ja, dat is wel, ja, als je hier door aan een hout rijdt. dan zie je, kijk je over zo'n heg. en zie je zo'n vrouw in zo'n keuken. In de keuken zit dat je denkt, woont die? nee, die woont er alleen. De rest ja. van het huis. Ja. Ja. Ja. En de rest Verdijn van het huis je is, de, is leeg. Ja. deuren dicht, want als er zoveel stof en zo, doe maar. Dus daar kan wel wat aan gedaan worden, natuurlijk. Nee, ik ja. sprak uh, van een collega gisteren en die had zoiets: ja, ik ga samen met mijn zoon wonen. En die zoon was nu 33, had jonge kinderen en Dus daar kon wel op worden. En, zei, en ze zegt: van, Nou, nu pas ik op hun kinderen en over een paar jaar kunnen ze op mij passen. Dus die hadden samen een huis gekocht en die dacht echt: voor in de toekomst is dit de oplossing. Hmm. Ja, het is wel. Kijk, die ja, huis mensen moeten wel een meest, beetje hoor. groot zijn. Ja, Ja, zijn mensen met geld. Want als jij inderdaad in zo'n zo klein, uh, klein stadswoning zit, dan word je toch wel een beetje koekoek. Ja. Dan gaan mensen te veel op elkaar letten. Ja. Gaat die moeder weer zeggen: van ruim je rotzooi op? Ja. Weet je wel. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, je moet wel een soort scheidingswand uh, maar, En dan bepaal je wanneer die open gaat. Maar uh, toch even voor de toekomst. Stel nou voor, dat mensen dat echt willen gaan doen. Hè. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen als je twee mensen die AOW bijvoorbeeld krijgen, dus twee zussen die op leeftijd zijn. Die allebei gaan samenwonen in een huis. Ja, yeah. ja, dan kun je maar beter allebei een eigen huis hebben. Want anders loop je uh, yeah, yeah, yeah, weer, yeah. weer centjes mis. Dat ja, dan scheelt je 800 tot 900 <coughs> euro per maand. Ja, ja Met z'n tweeën. Hè? Want ja. het, is, het is iets van 1300 en anders krijg je 700 of zo. Of mm -hmm. 1100 of zo. Ja. Nee, Maar het is natuurlijk wel zo dat je <coughs> gezamenlijk de huiskosten hebt. Dus eigenlijk per saldo. Je kookt samen zo. Het is dan wel goedkoper. Is het is ook nog weer goedkoper. Ja, ja, ja precies. Ja, goed. Uiteindelijk, als je het goed uiteent, kan kind je of nog op uh, het zit positief worden. Er zitten, uh, nou ja, er zitten in. Ja. Nou, aan. ik denk dat ze daar ja. wel iets aan moeten gaan doen. Gewoon. Zeker. Ja. Goed, straks onder andere nog de Zandvoortse berichten. En hier worn-out buildings van de 68 TVs. Bent gebaseerd op I Am Claude, het nummer dat ook zo heet. up right now ...outbeelding van de 86-TV's. En grappig, de 86-TV's dat dus je denkt, wat een aparte titel voor een band. Nou, dat is ook niet zo gek, want ze luisterden ooit naar deze band, I Am you watch yourself when you talk to me. En toen waren ze geïnspireerd. Want dit heet... I've got you an 86 TV. En daar hebben ze een hele band over omheen geformeerd. En uh, daar hebben ze nu een single mee. Dat heet dus uh, Worn Out Buildings. We hadden het net over gebouwen. Dat er altijd tekort gebouwen zijn om in te wonen. En uh, nou goed, dat zal altijd wel lopen blijven. Het is tijd voor mm, het nieuws gaat beginnen. Zandvoortse berichten. We kijken even de wereld in hier in Zandvoort. Wat speelt er allemaal? Onder andere de Homemade Paasle. Tullenbanden. Hebben weer een hoop geld opgebracht. En er is een fantastische bedrag gegaan naar kindervakanties. Rotary Clubleden. leden. Jeanette van Spiegel en Diane Abspoel bakten zelf 240 tulbanden. En die hebben ze verkocht. En uiteindelijk is daar dus 3000 euro mee opgehaald. Uh, maar niet verkeerd. Ja, leuk. Lekker zo'n tulband. Ja, Tulband. Ja. Tullebond. Ja. En uiteindelijk ja. uh, gaat het uh, naar de diaconie Diocon in uh, Sint-Agatha-kerk. En dat heeft niet zoveel meer te maken met de kerk zelf. Mm -hmm. uh, maar uh, die, die zet ze in voor andere dingen. En uh, mm -hmm. ze gaan nu een grote tourbus kunnen ze huren. En kunnen ja, ze 3000, in. ik vind het ook veel knap. Wij staan dan zo'n hele dag te zingen en hier en daar. <laughs> en dan gooi gewoon wat van die tullebanden over. 240, hè? Ja, dat zijn er wel. Tullebanden. Maar het mooie vind ik wel dat de, de supermarkten, plaatselijke. Ja, die hebben het allemaal hebben Dat het helemaal gesponsord is en dat het daardoor gratis is. En ja, en, en. Dus het ja. hele bedrag gaat erheen. Nou, geweldig. Ja, dat is wel mooi. En uh, alleen de arbeidskracht. Nou, je voelt de liefde er natuurlijk uit vandaag, wat oh. je het op, uh, Zeker. Nou, wat ja. meer. Bij wijze van uh, proef wordt binnenkort een uh, sauna op het strand geplaatst. Ja, ik was het. Ja. Nou ja, ondanks dat de regelgeving in het omgevingsplan, strand een sauna op het strand, nog niet, is, nog niet toestaat. Heeft het college akkoord gegeven met een pilot van 2,5 jaar? Nou, ja. het leuke ervan is: de, de, het is specifiek voor de periode buiten het hoogseizoen. Nou, maar afgelopen Pasen is deze geplaatst tot 1 mei. En daarna weer vanaf half september tot uh, 1 mei 2025, volgend jaar. Nou, het is natuurlijk het, wel het, het, het, het, het, het ultieme. Hè? Dus uh, lekker in de winter, lekker warm binnen, lekker naar buiten. En ja. Lijkt afkoelen in je de zee. zee. Oh. Maar als je dan terugkomt, dan uh, mag je niet met je blote billen in de sauna. Dus je moet wel een handdoek mee. Oh, uiteraard, okay. uiteraard. Maar die ligt daar dan nog. Want je gaat gewoon van. Ah, warm hoor. Nou, en dan ga je rennen en een plons. En dan weer terug. Ja. Dat is heerlijk. Maar ik, heb, ik moet zeggen, vroeger had je dus uh, Take 5: dat was een vaste tent. Die had drie ronde tenten. Yeah. En toen had ik al gezegd tegen de eigenaar van. Yo, je moet gewoon in zo'n gedeelte moet je gewoon zo'n wellness iets doen. Ja, als jij gaat investeren, ik denk van nou, ik wil best wel wat investeren, maar. Het is uh, niet van de grond gekomen. En dan ja, heb ik het ja. al over 25 jaar geleden misschien wel. Ja, dat zeker. Het is wel tijd hoor. Kan je nagaan. Ja, het was een idee van uh, Julia Zaaier ja, en uh, Charlotte het mijn idee. Klaarkom, maar uh, <laughs> ja, goed. Uh, ja, dat is bijzonder. Het, uh, het kost, uh, of je kan het via online uh, bestellen. En het is 60 minuten maar. Ja. Hè? Oh, dat is wel heel kort. Wel niet zo heel erg lang. Hè? 60, minuten? 60 minuten? Ik ben 10 minuten al klaar hoor. Ja, nee, maar je, je moet ook de relaxer erbij en zo. Nee, het is niet 60 minuten in de zee zwemmen hoor. Dan mag oh, je dan niet 4 keer 15 minuten of zo. Ik weet het niet. dan gaat ze een tellertje af als ah, jij begint. Ik ben toevallig afgelopen weekend ben ik in Ridderrode geweest. Dat was ook weer oh. heel erg lekker. Andere berichten zijn. Andere berichten zijn. Sand wordt ingeklemd tussen zee en twee mooie natuurgebieden. Maar ondanks al die natuur staat Sand wordt bekend, zegt de gemeente zelf, als de meest versteende gemeente van Nederland. Hoe kan dat? Hè? Nou, de ligging van ons dorp zorgt ervoor dat er weinig ruimte overblijft, ook voor groen. Straten en pleinen zijn bedekt met stenen. En de gemeente Zandvoort wil daar graag verandering in brengen. Daarom hebben ze nu een, een campagne zijn ze gestart. Die heet Maak Zandvoort groener. En daar zitten allerlei leuke acties in. Zijn ze toch heel lang al mee bezig? Om? Ja, joh, houd toch op. Ja. Ja. Maar gratis zaadjes en plantjes, handige tips en adviezen. En je had toen de tijd, had je ook van, nou, tegel eruit, plantje ja. erin. Ja. En ik heb toen zelf uh, geregeld in mijn straat, dus dat je een klein geveltuintje had. Daar hadden ze gewoon een aantal. Tenen eruit en uh, het leuke is toen ja? dat ik zei van nou dat wil ik wel en toen zei ze van nou je moet even toestemming aan je buren vragen en wij regelen dat. Dus hebben toen gewoon ook van die er langs gelegd, zo weet je wel, zo, ja? omdat het heel keurig was en uh, een paar buren hebben dat ook gedaan en dat is wel heel gezellig. Ja, het is zo heerlijk, want dan kan je met die hond daar gewoon lekker in is helemaal... Uh, ja, je ja, een eindelijk groen. Eindelijk gewoon groen, leuk. Nou, ja, er is, dus, uh, uh, er is via de website dus ga je dus. Uh, Daarheen. Uh, naar maak voor Groener. En uh, daar zie je dus alles wat er kan gebeuren. Ja, dan moet je alleen die minister Kloet niet hebben. Of die minister, die uh, wethouder Kloet niet hebben. Want die gaat er... Nee, ik wil hier een huis. Ik, ik, ik wil te huizen gaan bouwen worden. Leuk dat het Groen maar Er meer huizen komen. Goed, Bonnetje van de verkiezingen naar de minister is gestuurd. David Molenburg, onze burgervader, had, uh, ja, had al een beetje gerekend. Ja, leuk hoor. Die vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Hè? Maar dat is een factuur van 95.000 euro... En, eh, nou goed, afgelopen november daar hadden ze dan naar gekeken. Hadden ze gezegd, ja, het is toch een beetje gek dat wij daarvoor op moeten, op op draaien. Op op op op moeten draaien. Dus ze hebben die bonnetje gestuurd naar Hugo de Jong. En jawel, het is behandeld en het wordt nu vergoed. En op z'n scherm, ja, ik, het, het klinkt een beetje raar. Ik denk van, ja, maar dat is toch altijd zo? De verkiezingen worden toch altijd betaald? En, Volgens mij krijgt de gemeente in Zandvoort ook heel veel geld van de provincie. Dus nu in één keer gaan ze een bonnetje inleveren voor de verkiezingen van 95.000. Maar goed, het is lekker dat het wordt betaald. Dus er kunnen weer andere dingen voor gedaan hier in Zandvoort daarvan. Goed, nou, tot zover hebben we Zandvoortse berichten straks. Tweede geld er meer. Rigo Shinto Nou, ik ga even oefenen hoe ik die naam moet uitspreken. Wat een charmante dame is dat. En dan dus heeft het over... Ever Ask You De monitors ze zijn altijd echt een maffe berichten. Jolande is daar altijd een. Uh, ja, een ster in om, dat, ster te in te om dat te ja. vinden. En, nou, een man die getrouwd is. Met, uh, ja. Ja, ja. ja. Er is in Amerika uh, is er, uh, is er een, een Siamese tweeling. Abby en Brittany. Hensel is hun achternaam. en uh, Ze zijn bekend ook van documentaires en uh, reality-series. Zoals Joined for Life yeah. van Discovery Channel. En uh, Abby en Brittany van TLC uit 2012. Maar nu schijnt dus. Uh, de, die, de ene, Abby, is dus bruid geworden. Ja. En uh, die heeft dus, uh, is dus getrouwd met veteraan Just Browling. En uh, ja, ze zijn een zogenaamde dicefalische zymetstveling. En dat betekent dus ze uh, hebben twee hoofden. hebben: ja. Eigen hersenen, harten en andere organen. Ja. Je vindt ze dus in een, in een torso, hè, in je bovenlijf. Ja, ja. Maar onder het middel ze dus, delen ze dus hun lichaam, zoals en wie heeft controle over de rechterarm en het rechterbeen. En Brittany heeft een linkerarm en een linkerbeen. Oké. Okay. En uh, ja, ze zijn dus gewoon getrouwd. Ze zijn al, ja, mensen zijn altijd al nieuwsgierig naar ons geweest. Maar uh, ja, de ouders hebben hun opgevoed in de overtuiging... dat we alles konden wat we wilden. Ze zijn ook leraar op de school. Oké. Okay. En ik weet alleen niet hoe ze maar, dat doen... of ze dan twee klassen mogen hebben. Maar die man... Yeah. Die, dan ga je met haar zoenen. En, dan, uh, en, en, en die andere denkt... nou, ik heb er geen zin in. Dus die, die, die gebruikt haar arm niet, natuurlijk. Nee, dat is, ja, Het is wel een, een hele vreemde nou ja, taak. Ik bedoel, als man zijn heb je al heel veel problemen met uh, een vrouw met, een, met één stel hersens. Maar nu heb je een, eigenlijk een vrouw met twee stel hersens. Ja, en is dat dan een mitoetje voor haar als die man dus met zijn bruid ja. de huwelijksnacht uh, consumeert? Ja, dan moet je je voorstellen dat hij... Bovenop je ligt En eigenlijk kunt je er niet zoveel zin in, maar zij heeft er wel zin in. Nou, doen we het dan. Nou doe je ogen dan dicht. Oh mijn god. Ja, dat is ja echt... ik hoor het wel allemaal. Ja, ik hoor het allemaal. Ja. Ik heb er even nu geen zin in. Ja, maar ik heb er wel afgesproken. Nee, ik heb er geen zin in. Dan gaan en ook al die uh. dingen toch afspraken maken. Ze kunnen altijd overleggen met z'n tweeën. Altijd. Oh. Ze zijn altijd samen. En ik kan als man zijn dan moet er tegenover staan. En Ik, ik ga het altijd verliezen. Ik He? denk wel dat je als man inderdaad dat het krijgt krijgt, af van het idee. Ja, het idee is ook heel spannend, maar uiteindelijk moet er echt zoveel overleg plaatsvinden om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, nou, ik heb ja. heel veel respect voor die gast. Ja, ja. ja. En het, is ook, het zijn ja. ook kleine dingetjes, ook, want je hebt die foto's van ze. En ja, ja. eigenlijk kan je niet maken. Als Zij zijn getrouwd dat jij niet staat te lachen. Natuurlijk. Jij moet ook lachen. Altijd meelachen. Als ja. er gelachen wordt, dan lach je mee. Ja. <laughs> moet, oh, je moet ja, de hele ja. tijd moet je. Nou, ik vind het een bijzonder. En het is, uh, ja, natuurlijk. Ja, zijn, wij zijn echt van de freakshows. Dus als daar een uh, televisieprogramma van is, dan wil ik dat zien. Natuurlijk. Hoe gaat ja, dat ja. allemaal ja. in het leven? Nou ja, goed. Je hebt er, ja. In het verleden had je het ook altijd weer. Ik kan me nog herinneren. Twee broers. die uh, ook met een borst aan elkaar vast zaten. En, en die hadden wat meer lichaamsdelen. en die waren ook gek op uh, baseball. en die speelden ook baseball. Oh, en, echt ja, waar? Die wel, en die zijn ook getrouwd met twee vrouwen. En uh, de een was getrouwd met de andere. en die hebben samen ook ongelooflijk veel kinderen. Ik, geloof. Die ik wil niet zeggen tien, maar. Ja, ja, dat was net Maar heel waar uit, uit wiens baarmoeder komt het kind dan? Nou nee, het waren twee mannen. die oh. aan elkaar zaten. Oh, die, en die twee losse vrouwen. Oh, goed. Ja. Dus, nou. En dan moet je met z'n allen in het bed liggen. Oh. Maar, nou. Er moet een heel groot bed zijn dan. Met de Die kunnen dus aan een de woning met elkaar delen. Nou, ze, ja, dat scheelt weer. Ze kunnen wel één woning Modemdelen. delen. Dit is toch wel echt <laughs> een goed excuus om weer een beetje over seks te praten. eigenlijk zou ik <laughs> zeggen, hè? Want dat is echt een je in dit programma gewoon. Dus dat is wel weer geinig. Was. Ja, zeker tijd voor muziek van de Seahorses. Midnight Dit is het laatste album wat ze afgeleverd hebben. En dit is het titelstuk wat daarop te vinden is. En wat is het ook fijn. Deze muziek Het is alleen wel altijd mag. Seagulls. Geen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 Girls en ik zie dat ze 7 september. Eh, komen ze naar de Melkweg in Alkmaar. Hé, hey, dat is misschien best een aardig idee om er even naar te kijken. Ja, wie woont daar? Ja, 23 euro. Jezus. Joh, nee, als band word je toch allemaal niet serieus genomen? Beentje. Amateur beentje, zeker, okay, 23 yeah, euro. Maar als je een beetje een serieuze band bent, hè? Praat Precies. Nou goed, ze hebben leuke muziek en dit was Midnight Butterflies. Vertel. Ja, nou ja, weet je, weet jullie dat Donald Trump uh, destijds in februari zijn eigen sneaker heeft uh, gelanceerd? Ja, ik hoorde het van gouden sneaker. We hebben het genoemd. Ja, de ja. gouden sneaker. Maar het schijnt nu ook zo te zijn dat... Uh, hij had al een gouden sneaker, maar nou ah. die is hij gouden sneaker. Ja. Dat uh, is wel een klein niet Ja, niet zo groot. Nee, nee, de, nee, nee, ja. De schoen noemen ze ook wel de Never Surrender High Tops. Never Surrender. Mooi, oh, ja. mooi bedacht. Maar het schijnt dus zo te zijn dat die schoen nu momenteel erg veel van waarde is. Hè? Er wordt echt waarde. Ja, het ja. is een collectie. En wat is nu de prijs? Op. Hij is ook van goud natuurlijk ja, ook. Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik weet het niet exact, uh, de, de, de prijs. Maar hij doet het goed op de markt. Oké. Okay. Oh, nooit, nooit, nooit zal al, ik zo'n schoen kopen. Nooit. <laughs> maar toch wel bizar ook eigenlijk, hè? want hij lanceert dan destijds zijn eigen sneakerlijn. Ja. Yeah. Maar dat komt ook op de dag, op de dagen dat de bedrijven ja, door, de, hè, er zijn flinke boetes opgelegd. Dat is ook weer iets. Ja. Uh... Nou ja, goed, hij heeft toch steeds uh, rechtszaken en hij moet ja. gewoon president worden. Hij kan niet ja. allemaal van zich af laten glijden natuurlijk. Klopt. Ja, maar goed, dat komt uiteindelijk op je pad. Maar dan hoop je het ook. dat je voor die dag wel dood of zo. Hmm. Oh, dat zou fijn zijn. Ja, dat zou fijn zijn. Maar wie staat er dan op? Ja, ja, ja, nog, ja, weer een nog er is veel oudere man, want dan kunnen we nog veel ouder worden. Want er is dus niemand. Want dat zeggen ze ook, hè. je moet minimaal 15 jaar in Amerika wonen. dat hm. uh, zijn er een nou hoop Ja, en dat zijn nog twee volwaarden. Dan mag je, of dan kan je president worden. Je moet ongelooflijk geld hebben geloof ik. Oh, je moet 10 over. jaar hebben gewerkt in Amerika, 15 ja. jaar wonen... En je moet het allemaal zelf regelen, al die kosten voor je campagne. Die campagne ook, dan gaan ze één stad aandoen. Dat kost dan, weet ik veel, twee, drie miljoen of zo. Eén stad om die te bezoeken. Dat moet je allemaal uit je eigen zakken weten. Ik heb toevallig het boek van Obama nu thuis. Dat ben ik niet aan het lezen. Dat ik ook wel interessant. Nou goed, gisteren weer in het nieuws te horen. Dat, jawel, het gaat gebeuren. Wat hoor ik op het nieuws? Ik hoorde dit... Israël zegt meer hulp toe te laten in Gaza. Zeker, lijkt me leuk om die hulpverleners daar weer toe te sturen. We moeten ze wel een locatie even aanzetten. Dan weten we precies waar we die bom op kunnen gooien. de afgelopen week, was het natuurlijk een gedoe met die... Uh, sowieso, Umra kreeg geen geld meer van Israël. Want die waren allemaal crimineel en waren allemaal onderdeel van Hamas en zoiets. En nu hadden ze ook nog zo'n hulptroep gebombardeerd. Je zag echt een gat door het dak heen. Maar nu heeft hij gezegd, ja hoor, kom maar weer met die hulp. Precies, hartstikke goed. Het, het blijft een probleem hoor. En vandaag ook een groot stuk in de Telegraaf te lezen over de gijzelaars die nog steeds daar vastzitten. En Hamas zegt dat over een aantal gijzelaars dat zal dood zijn. En Israël wil nog niet opgeven. Die zeggen van nee, ze kunnen toch nog wel leven waarschijnlijk. En eh, ze zeggen dat ze on on onder embarke, embarkelijke omstandigheden daar leven. Daar zorgt Israël zelf natuurlijk zelf ook een beetje voor natuurlijk, als je de hele boel Maar goed, ze moeten er toch wel als aan doen. En een grote groepering in Israël die zegt van nee, moet echt weg. Op je ja. auto met die gast. En de ander zegt... Nee, je moet Hamas toch steeds meer het vuur aan het schenen leggen... om uiteindelijk toch zich over te geven. Ja. Het, is, het is een moeilijke materie. En, ja. uh, nou, ik heb afgelopen zondag heb ik bij Buitenhof gekeken. En toen was er een meneer daar. Die heette Izzeldin Abuelaj. Uh. En die heeft dus een boek geschreven van... Uh, ik, ik zal niet haten of zo. nee en, uh, Maar die man die was zo inspirerend. Ik uh, okay. zal het sowieso voor naar jullie toe sturen Buitenhof? Op oh, Buitenhof, okay, ja. Dat maar dat... die man die, die, die heeft dus... Uh, hij is uh, gazaan, maar hij heeft altijd gewerkt in Israël. Hij is gynaecoloog en hij zegt ook... van de schreeuw van een baby, dat is leven. Ja, en het ja. wordt pas anders als we er een plikkertje, een stickertje aan doen... van waar je hoort en welke kant. Ja. En hij heeft dus zelf uh, is hij ingebroken in een, in een uh, tv-programma. En toen waren net zijn, uh, zijn drie dochters... die waren net uh, neer. Uh, er was een... een, een Israëlische uh, raket op zijn huis gevallen. Okay. En uh, huilend aan de telefoon, maar ook dat hij dus zit te vertellen bij het ziekenhuis en hoe het allemaal gaat. En hij zegt: ja, We moeten ophouden met haten. Ja. Want uh, op deze manier komen we nooit tot elkaar. En het, het duurt al vanaf 67, weet je wel. En die man was echt heel erg begeisterd. Dus uh, ik had wel zo van: We ah, moeten meer mensen. Ik hoop dat hij uh, mensen meekrijgt. Ja, ja, ja, ja, ja, wie gaat beginnen dan? met liefde geven. Ja, nou, hij al eigenlijk, hè? Ja, dat hij, hij al. al. Ja, zeker. Wat nou, hopen dat het langzaam... als een olieflek zo... Spread the love. Spread the love. Ja, zeker. Straks in het tweede gedeelte van de rijden van we hebben het ook weer. De geschiedenis het, het is vandaag 6 april alweer. De grappen achter ons van een serieus materie. Wat hebben we hier? Vierer. Er staat ook echt al wat jaartjes. Ze hebben harde muziek, maar ook hele goedmoedige muziek. En zie hier. Hey, joh. maken ze al muziek. Vierder. En dat wist ik eigenlijk niet, maar ik moet zeggen, ze hebben ook nog wel eens wat steviger werk gemaakt. En dit is onder andere een stukje van dit. Renegades. Echt zo'n Amerikaanse band die gewoon lekkere rockmuziek maakt. Die kan het altijd waarderen. En op een zaterdagmorgen kan dat makkelijk om even lekker wakker te worden. En je klaar te maken om even te gaan winkelen. Ja. Ja. Nou, over winkelen gesproken. Ja, vertel. Vanaf 1 april is uh, wiet legaal in Duitsland. Hè? Het parlement in Duitsland heeft ingestemd met een nieuwe wet yeah. die wiet legaal maakt voor recreatief gebruik. Okay. Nou ja, daarmee zet het land een stap verder dan Nederland. Want ja, ik. Doen jullie wietjes? Nee, ik heb er nooit nee. iets gedaan. Nou, nee. Ik heb boven... wel één keer, maar oké, okay. swa. Je wordt nog er ook vaag van. Ja. Ik heb boven een koffieshop gewoond. Ik moest door de koffieshop oh. altijd naar mijn appartement. Maar eigenlijk, uh, het was hartstikke gaaf, dat zeg ja. ik. Maar ja. ik heb het nooit wat gebruikt. Nee. Nee. Nou ja. Maar wiet, volgens de wet is het hier in Nederland nog steeds illegaal en wordt het alleen gedoogd. Dus Duitsland loopt dus weer voorop. Oké. Okay. Nederland. Oké, okay, dat is bijzonder. Ja, pas geleden kwam een vrijwilliger naar me toe. Die zegt: Hé, hey, hey, kan ik je verspreken? Ik Wat, wat, Nou, kan jij zorgen? Ik wil ja, wiet uh, telen, en, uh, maar ik, waar kan ik dat vinden? Ik zeg: Ik ben de persoon om daar naartoe te komen ofzo? <laughs> de aangewezen persoon hebben ze dat, gevonden. Uh, nou ja, blijkt dus: ik werk alleen maar met vrouwen. Ja. Nou ja, oké, okay, dan snap ik het wel. Ik zie het met best enige als, man. Als de enige man zie ik het ook misschien wat, net wat stoerder uit Sorry ja. dat ik dat zeg, maar... Ja. En, maar uh, nee, dus alle die... mensen die dus vandaag nog in de auto stappen... om naar Duitsland te gaan. Ja. Uh, nee, de nieuwe wet betekent waarschijnlijk niet... dat Nederlandse coffeeshops bij de grenzen met Duitsland... hun klanten kwijtraken. Nee. Want coffeeshops zullen nog niet worden toegestaan in Duitsland. Maar denk je van... hoe doe je dat dan? Gewoon op straat? Zo voorbij passeren, winkelcentrum... Ik heb wiet uh, alsjeblieft, het is legaal... Geen je internet koop... of zo toch? Bestellen? Ja, maar, ik ik nou weet het ook niet. Dat is raar. Nou goed, hier in Nederland ja. Ik ben hier gewoon aardig bezig met het legaal telen. Hè? Ja. Ik, uh, steeds meer mensen die duiken daarin om er geld aan te verdienen. En ja, dat lijkt me wel moeilijk in het begin. Want dan krijg je toch nog wel wat mensen die er komen inbreken. Ja, ja. als het bekend is dat jij teelt. Ja, ja met je naam en adres op de internet. Ik weet ja. niet legaal. Ja, zeker. Ja, ja goed. Vertel het. Ja, Mag een, een foto gewoon... wat is dat? Ja, vagefoto? zeker. Ja. Nou, er was een Tesla-bestuurder met passagiers die, die uh, hadden, hebben zo'n bedieningsscherm. Dan kan je zien waar je rijdt of zo. Maar die hebben het toen allemaal. Een soort geesten ontdekte. Want ze reden langs de begraafplaats in Rhode Island... in de huh? Staten. En toen verschenen allemaal... allemaal uh, beelden van, van mensen op het scherm. En uh, ze waren allemaal helemaal geschokt. Het lijkt wel iets uit zo'n enge film. Yeah. En er kwamen steeds meer figuren op het scherm. En hij zegt, ja, ik kan wel bevestigen. Dit, was, dit is geen paasei die Elon heeft toegevoegd... aangezien ik dit al vaak heb geprobeerd... En het gaat niet alleen om het oppakken van grafstenen, maar. Want als het was, dan zouden ze stil op het scherm vers verschijnen. Nou, er zit een foto bij. Ja? En dan zie, je, ja, dan zie je dus op dat scherm: zie je dus dat er naast de auto die rijdt zie je een man of vijf. Ja, het is echt bizar. Je als geestachtige ze zijn. Ik denk van, oh, het gaaf. Die zijn op weg, van, waar moeten we eigenlijk naartoe? Ik ben hier niet begraafd, maar waar moet ik heen, joh? Naar de auto. Ja, ja, de... ja ze <laughs> gingen naar het licht. Want oh. je dus ziet dat auto licht. Ze dus dus het... denken, oh, daar moet ik e heen. Een of andere manier is dat uh, apparaat, dat vangt toch nog iets anders op ja. dan. Uh, dan uh... Ik vind het wel bizar. Dat is zeker waar. laatste plaatje voor de negen uur. Een beetje vage muziek en daar sta ik bekend om Artimas. Gelijk het. I hit it from the back, just you don't get a attached I like the way you kiss me, I can tell you're missing I can tell it is, is, this, is Not trying to be romantic, I hit it from the back, just you don't get a attached You so bite my love, just for the taste You're on your knees, I'm on the case You take the And such search, Chris, you say, don't so just get, I'll let you down we'll Stick around and you'll find out But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud Baby, I'm so proud of you